Uur. Sophie Verhoeven met het NOS journaal. De Israëli's gunsten hebben verleend in ruil voor positieve berichten over hen op de nieuws-site Walla. In de zaak zijn een paar bestuurders van Bezek opgepakt, net als twee vertrouwelingen van Netanyahu. Eén van hen zou bereid zijn tegen hem te getuigen. De verwachting is dat Netanyahu en zijn vrouw vanochtend afzonderlijk van elkaar aan de tand worden gevoeld.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 Deel 2 op deze zonnige zondagochtend. Welkom terug bij dit programma. Wij openen, ik opende met uh, Paul Kinichet... with the Count Basie Sextet, the Royal Garden Blues. Uh, dit programma is, zoals eerder gezegd... opgedragen aan uh, een rij van saxofonisten. Omdat dat een instrument is dat... Uh,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 Art Blakey op het slagwerk, Horace Silver piano... Lou Donaldson op de Altax en Curly Russell op de bus. En het nummer is If I Had You.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 Hillegom in de Hoofdstraat in hotelrestaurant Villa Flora... het Jazzy Sunday Afternoon met een vast jazz-trio... en als gast vandaag de saxofonist Ronald Janssen-Heidmaier uit Haarlem. Dan hebben we het aan de Schippeldijk... dat is een bolwerk van bluesmuziek, Eetcafé de Check en daar spelen vandaag Simple Minds Undercover...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 Go, no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 Hey, hey, hey, hey.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 Lils McIntosh, onze eigen Hollandse Lils McIntosh. Eh, binnen de grenzen van Zandvoort hebben we ook uitstekende muzikanten. Waaronder, om maar eens iemand te noemen... onze accordeoniste Grey van den Berg... die net zo makkelijk eh, wat voor muziek dan ook begeleidt... als een hele avond de mooiste jazz-solo speelt. En aan haar ga ik het volgende stuk opdragen... De Dutch Winkelersband Band die heeft een cd opgenomen met uh, accordeonist Johnny Meijer. En het eerste stuk is getiteld Chicago. <tied>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 U was zojuist getuige van een microfoontest. Sorry, meneer Burby. Maar wat een prachtig slotakkoord. Johnny Meijer met de Dutch Swinkolis Band. Waarbij eh, een prachtige trombone-solo werd gespeeld door ons aller eh, dik kaart. FMDS op zondagochtend, zondagmorgen, eh, is alweer bijna ten einde voor deze dag. en eh, Ik ga afscheid nemen. En wij worden brusk weggeblazen door eh, het nieuws en het journaal en de reclame. Ik neem alvast afscheid. Graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren en uh, maak er een mooie dag van. Uh, wie gaan wij horen als slot? Het trio Pim Jacobs. Pim Jacobs. Piano Ruud Jacobs op de bas. En uh, ja, Wim Overgauw op de gitaar en als solist de onvergetelijke Ruud Brink. En het stuk dat we gaan horen, our love is here to stay. Mm -hmm.